Bij een ongeval op een schip in een petroleumhaven in Rotterdam zijn gisteravond zeven mensen onwel geworden. Volgens de brandweer hebben de Turkse bemanningsleden de giftige stof aniline ingeademd. Twee van hen zouden er slecht aan toe zijn. Boze boeren in het noorden van Frankrijk blokkeren de A1 tussen Lille en Parijs. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vee en hebben met tractors en hooibalen het verkeer in beide richtingen platgelegd. De a in Frankrijk wordt door veel Nederlandse vakantiegangers gebruikt. Waarschijnlijk blijft de weg tot vanmiddag dicht. De verkeersinformatiedienst raadt mensen daarom aan om om te rijden. De Amerikaanse schrijver E.L. Dr. Rowe is overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij was 84 jaar. Dr. Rowe werd gezien als een van de belangrijkste schrijvers van de VS. Hij werd vooral bekend met The Book of Daniel en Ragtime. Zijn boeken verschenen in meer dan 30 talen. Een uur geleden zijn de deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse begonnen aan hun tweede wandeldag. Ongeveer 42.000 mensen verschijnen vandaag aan de start. Dat zijn er zo'n 700 minder dan gisteren. Op de eerste dag zijn een paar honderd mensen langs geweest bij hulpposten met blaren, spierpijn of insectenbeten. De route gaat vandaag door Wiegen en staat erom bekend als de Dag van Wiegen. Het weer, in het noorden enkele wolkenvelden, maar in de rest van het land is het helder. Overdag schijnt de zon en blijft het op de meeste plekken droog. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik... Levert ritme van Zandvoort ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. 45. Near the sides wasn't right. I was stupid voor a while. Swept away. So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 Being right. Let's go in right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 Thank you. ja